7 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi is nog in Libië, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het Pentagon heeft geen informatie dat de bedreigde Libische leider het land heeft verlaten. Verder liet het ministerie weten dat de Verenigde Staten de internationale militaire actie in Libië blijven ondersteunen. En dat er geen grondroepen worden geleverd voor een eventuele vredesmacht. Intussen wordt met mannenmacht gezocht naar Gaddafi. Het is niet duidelijk waar hij in Libië is. Ooggetuigen hebben volgens Al Jazeera vanochtend panzerwagens zien vertrekken... uit het commandocentrum in Tripoli. Sommige waarnemers vermoeden dat hij naar het zuiden is gevlucht... om daar verder te vechten tegen de opstandelingen. Ook zijn er speculaties dat over de aftocht van Gaddafi wordt onderhandeld. In Tunesië zou een vliegtuig klaarstaan. Als bestemming wordt gespeculeerd over Venezuela, Cuba en Rusland.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 De Europese Centrale Bank heeft afgelopen week opnieuw voor miljarden aan staatsobligaties opgekocht. Het zijn steunaankopen van staatsobligaties van zwakke eurolanden. Met de aankopen wil de Europese Bank de onrust op de financiële markten verminderen. Het weer: bewolkingen hier en daar buien. Morgen vrij veel bewolking, soms ook wat zon. In de loop van de dag forse onweersbuien en het wordt 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. De NTR. En ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast speelt de hoofdrol in de komedie De Ingebeelde Zieken... zo'n 350 jaar geleden geschreven door de fameuze Franse toneelschrijver Molière... waarin de spot wordt gedreven met mensen die denken dat ze ziek zijn. En gelukkig bevat het stuk een goed recept om nare ziektes te verdrijven. Onverdunde wijn, een groot stuk rundvlees... En Hollandse kaas. Hier is Paul R. De presentator is Jelly Brouwer. Zijn hypo eigenlijk de beste acteurs? Die <lacht> begint lekker. Uh, ja, we knallen ik, ja, in, Paul. Nou, ik, ik denk... Oh, jeetje. Uh, acteurs hebben wel... Ja, jou, ik denk het wel eigenlijk. Acteurs zijn wel een beetje... Uh, of last van hun stem. of, of er, is altijd, er is altijd wel iets. Er valt altijd wel iets te mopperen. En in het geval van Paul R. Kooij? Nou, ik kan heel erg mopperen, ja. Mopperen. Ik, ik kan een beetje klagen op hoog niveau noemen. Maar dat staat altijd hopelijk ten dienste van de ja, werk. Ja, precies. Dat zeggen ze <laughs> er altijd bij. Maar ben je een hypogonder ook? Denk je nee, altijd overal niet? Oh, dat wil nee. je helemaal nee, niet. Nee, helemaal niet. Laatst een iemand. Ik ben ZZP, hè? Toen zei iemand, heb jij een ik zei, die heb Ik zei, waarom zou ik die moeten hebben? Hij zei, nou, stel dat er wat gebeurt. Toen dacht ik, oh, hé, hey, dat is waar. Maar Had dat, je nog nooit bij stilgestaan? Heb ik nog nooit bij stilgestaan, nee. Weinig ziekte in je omgeving dan ook? Of denk jij van, uh, al die anderen worden ziek, maar ik niet? Nou, dat, ja. Nee, ik weet niet. Ik, zoals hoofdpijn, ik zou niet weten wat het is. Zelfs niet na drank... Uh, nee. Misbruik. Nee, ik, weet ik weet het niet. Je hebt nooit ergens last van. Ja, ik heb wel ergens last van, maar dat is... Uh, als ik heel erg lang doorwerk en te vaak druk maak, dan stap ik uit bed en dan val ik om. En dan weet ik, oh, nou, nou moet ik even ophouden. <laughs> maar dat is dus een beetje... Een nuchtere opstelling. Het lichaam het geeft het, het zelf aan, je. ja. Is je dat wel zo verkeerd? Ja ja, ja, ja, ja. Wanneer was dat? <laughs> ik ging bij Bonneur de odyssey verhalen doen. Uh, Monoloog, hè? Monolo ja, en dat was in twee, twee keer delen, een uur. twee keer een half uur. En uh, mijn uh, goede vriend en regisseur Peter Zonneveld ging het regisseren. En die had bedacht, nou, dat moet Paul dan gaan doen. En dus ik kreeg een dik pak papier. En toen had ik vanzelf mezelf schema opgemaakt. Dan leer ik drie à viertjes per dag. En dan kwam ik... Uh, kom ik mooi mee uit. Mm -hmm. Nou, de eerste drie ging dan. En de volgende dag moest er toch weer van alles. Toen lag er één pagina. Lag ik achter na een week. Lag ik vijf pagina's. na. Nou, het werd een soort waanzinnige obsessie. Het bedrijf had op een gegeven moment een klein boekje voor me gemaakt. Dus terwijl ik liep af te wassen, liep ik die teksten zat ik met de hond en aan tafel. En mijn hele vakantie met mijn voet in het zwembad ook. En toen zou ik uh, een keer op een zondag hadden ze een, uh, een salon noemen. ze dus dat zou ik twaalf pagina's doen. Ik stond op, ik viel om. Uh, want het lichaam wilde niet. Tijdens de voorstelling? Nee, nee, nee. Ik stapte uit mijn bed. Nee, zo dramatisch is het niet. Ik stap uit mijn bed. Nou, denk ja, ik. dat vind ik al dramatisch genoeg. En toen dacht ik: oké, okay, nu, uh, nu is het klaar. Dus dan moet ik even stoppen. Hoe lang heb je toen? Nee, nou, dat trekt dan wel weer bij. Maar... <lacht> maar was het een kwestie van een dag? Of <lacht> ja, een nee, dat, ja. <lacht> Vinger aan de pols. Nee, dan, ik, ik, heb dan, ik heb in mijn hoofd, als je met een. Soms uh, op. Televisie zeggen als mensen met een camera op hun schouder. die gaan hollen. Mm -hmm. dan zie, nou, als ik zo'n toestand uh, heb. dan zie ik dat. Dus als ik een stappen doe. dan zie ik het beeld zo gaan. Dus dan moet ik. Uh... Ja, rustig gaan liggen en dan na een dag of drie, vier is dat wel weer een beetje hersteld. Is de situatie verbeterd en kan, ja. niet, uh, het kan podium ik tekst leren? Weer op. Ja. Uh, we hebben een volle uitzending vandaag, want er wordt gehockeyd in München Gladbach. Uh, de mensen die van hockey houden weten dat natuurlijk, want we hebben daar het EK Mannen-Engeland-Nederland vandaag. Gerhard De Groot. Ja, een echte wedstrijd uh, voor Nederland. Vandaag gisteren de 8-1 tegen Frankrijk een opwarmertje. Frankrijk een minno-minno land. Uh, geen echte grote hockeynatie. Het was een makkelijke overwinning voor Nederland. Maar gisteren al na de wedstrijd zei bondscoach Paul van As, vandaag tegen Engeland, of gisteren zei hij dan morgen, tegen Engeland. Dan moet het gebeuren, dan moeten we laten zien hoe we internationaal staan. Want Nederland heeft uh, sinds uh, juli vorig jaar, toen hier in München Gladbach het uh, Champions Trophy toernooi werd gespeeld, geen echte serieuze internationale krachtmeting gekend. En dit is wel echt een serieuze hoor, want Engeland is de Europese kampioen van twee jaar geleden. Engeland-Nederland dus een echte hockeywedstrijd met als inzet de halve finale plaats. Want als Nederland dit wint vandaag, of Engeland wint één van die twee, dan kan een halve finale hierbij het Europees Kampioenschap eigenlijk niet meer voorbij gaan. En dat is weer belangrijk, want er zijn hier tickets te verdelen... voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. En Engeland speelt daarbij een sleutelrol. Want Engeland die is al geplaatst. Als organisator van die Olympische Spelen mogen zij in Londen volgend jaar gewoon meedoen. Dus wat dat betreft, het Europees Kampioenschap is voor hun niet het allerbelangrijkste. En als Engeland de halve finale haalt... dan mogen de andere drie halve finalisten zich allemaal gaan melden volgend jaar in Londen. Dus wat dat betreft veel belangrijke zaken op het spel hier voor het Nederlandse ploeg. De wedstrijd tegen Engeland is zojuist begonnen. Het is nog steeds 0-0. En Nederland weet dat het twee jaar geleden in de halve finale... van datzelfde Engeland, dat later dan Europees kampioen werd... ik zei het al eerder, dat Nederland van die Engelsen toen verloor. Dat willen ze vandaag niet laten gebeuren. Laten we zien wat er allemaal gaat lukken... of het gaat lukken voor het Nederlandse team... na de 8-1 van gisteren tegen Spanje. Vandaag een echte krachtmeting tegen Engeland. Gespeeld inmiddels 8 minuten. 0-0 is de stand. Ik ben benieuwd, Gerard de Grote. We horen je nog twee keer deze uitzending. En je hebt gehockeyd. Ja. Paul, ja. Wanneer? Ja. In mijn uh, vroege jeugd. Bij Voordaan in Utrecht. Um, ja. Kwam je uit zo'n milieu? Een hockeymilieu? <laughs> nee, maar dat, ik zat op een katholieke fratenschool. En je ging of voetballen bij uh, Sporting 70... of je ging hockey bij Voordaan. Maar dat had helemaal niks met... Uh... Nee, we waren een, een leuk gezin, maar heel... Gewoon, gewoon? Wou je bijna zeggen. zeggen gewoon. Nee, er nee, was niks met blazers of aardappelen, in keden helemaal niet. Maar, maar voordaan was ook een beetje de boerenclub hè, van Utrecht. Die hadden vier veldjes. Zo klinkt het uh, ook. Ja, ja, dat was ook je. echt zo. En dus, uh, je had ook schaarweide en kampong. De kampong was natuurlijk ja, uh, veel chique. Ja. Uh, voordaan was. Uh, uh, en kon je het een beetje? <laughs> nou, ik kon wel hard lopen. En ik kon heel goed incasseren. Uh, maar. <laughs> Nee, ja, ik ben geloof ik nooit verder gekomen dan... Het was een heel klein club, het vierde elftal, geloof hmm. ik. En was waarom dat... werd het hockey en geen voetbal? Voetbal deed ik op straat. En ja, dat weet ik eigenlijk niet. En van toneel was toen nog helemaal nee, geen sprake? er was sprake. geen sprake van, nee. Geen sprake van. We organiseerden... Kijk, als je nu terug gaat denken, denk je... Oh, maar dat is een beetje flauwekul uh, psychologie. Maar we waren altijd wel bezig. Met circussen dus de honden uit de buurt werden verzameld... om dan een circusvoorstelling mee te maken. En, uh, en wie zijn we? Mijn broer, mijn vrienden. Ik heb hier bijvoorbeeld een lid... Dat is televisie, ik heb hier een littekentje in mijn neus. Omdat mijn broer ooit dus met een schep had ik een appel op mijn neus en ging hij tijdens de voorstelling... met de schep de appel klieven. Kijk, dat zijn de verhaal. <laughs> dat ging niet. Uh, dus we waren altijd bezig, maar nee, het toneel was geen sprake. Wacht even, ik wil even de situatie voor me zien. Want hoe bleef dan die appel op jouw neus? Nou, dan, ik heb een grote neus. Ja? Dus dan nou, lag ik op een tafel, denk ik, of ik stond. En dan lag hier de appel. En dan zat... Kleng. En dan deed mijn boer met de schep pop. En die sloeg dan de appel doormidden. Ja. En jij huilen? Ja, dat zal vast wel, maar daar kan ik me niet mee herinneren. Goed. Um, ja, uh, uh, uh, ik meld ondertussen natuurlijk ook nog even... dat zodra er nieuws is uit uh, Libië, Tripoli... Uh, dat het Radio 1-journaal dat ons zal laten weten. Volg jij het uh, nou gezet, Paul? Ja. Nou ja, vanuit de kranten, dus ja. Hm. Ja. En uh, we hebben ook nog Tom America in de aanbieding. Uh, we laten de derde compositie horen die hij heeft gemaakt van zijn muziekproject. Die zich, uh, uh, hij heeft zich laten inspireren door interviews in kunststof. En daar heeft hij prachtige muziek bij gemaakt. En zo dadelijk de derde compositie, Joker Hermsen. Dat is rond de klok uh, van half acht. Paul Erkooi. Um, die R. Is ja, er nog dat, een Paul nou, Kooi? Ik dacht dat het ja. de eerste vraag zou zijn. Nee, ik heet eigenlijk Paul <laughs> dat René. Dat was je op voorbereid. Dat was ik op voorbereid, want iedereen vraagt dat er dan. Paul René heet ik. Uh, maar zo noemt alleen mijn vader me. Paul René. Paul René. Ze vonden het belangrijk om... Nee, dat weet ik vond Ze vonden ze een mooie naam, mm. denk ik. Uh, Paul René Alexander Kooi. Ehm... Uh, en, en dat, die R en nou en dat, dus als ik nu nog steeds als ik de telefoon opneem dan zeg ik toch altijd nog met Paul en kooi. maar dit is gewoon vanuit automatisme. En die R dat is een beetje op de toneelschool ooit bedacht van we gaan interessant doen. En dat, als grap heb Een we, dat zijn ja, maar, nou... Paul, René, oh, Alexander. Ja. Ik had me nog zo voorgenomen om niet alleen maar in anekdotes te vertellen. Maar uh, ik zat in het derde jaar en de meisjes van mijn klas. Arnhem. Hè? Arnhem, mm -hmm. ja. Die mochten, die mochten stage gaan lopen bij toenmalige toneelgroep Theater. Dus die stond op affiches. Dus dat vonden wij heel interessant. En de jongens gingen een improvisatieproject doen met Roovers Collins. Dus wij gingen ook een affiche knutselen natuurlijk met onze namen. En toen dachten we, wat oh, is leuk als we dan... Dus je had Paul R. Kooij en uh, John uh, S. Uh, Serkei, uh, Reinoud B. bussen maken. en ja, ik... Maar het kan ook zijn dat ik dat verzin. Maar ik dacht dat we ooit hadden afgesproken... dan gaan we dat proberen in pro officiële programmaboekjes te krijgen... Nou, dat doe ik nog steeds, eigenlijk. <laughs> en de rest heeft zich al lang wel, niet meer nee, in de afspraak nee, gehouden... Oh, maar Paul Erkhoor Ja, ach, is, Je moet ergens mee uh, Goed, bij het opvallen. grote publiek ben jij bekend als boze buurman Boordevol... uit Ja, zuster, nee, zuster. En natuurlijk als postbode Anton Gleuf... want ja. eigenlijk was jij de held van de Code Boswachtershow, is het niet? Je had zelfs een fanclub. Ja, ja. Ja, dat is wel grappig. Toen we dat deden, hoorden we er nooit wat van... Maar als ik nu op een camping sta, dan gebeurt het meer dan dat we toen... Uh, hoeveel, 300 afleveringen gemaakt hebben. Zijn er zijn nog wel eens mensen die nu natuurlijk 18, 19, 20 zijn. Die zeggen, oh, wacht, bent u Anton Gleuf? Uh, La, kun je hem laten horen? Nee, nee, nee, nee, nee dat nee, wil je echt nee. niet. Nee, maar dat, dat is echt, dat is... Nee. Het is hetzelfde. Dus dat ik zou zeggen, leg nog even een appel op je. Ja, hand. nee, dat, dat, is, dat is... als ik, ik Kijk, toevallig, ik heb een nieuwe telefoon... En dan kan ik YouTube... Dus dan ging je dat natuurlijk opzoeken. En dan kijk ik ernaar en denk ik... Ik weet dat ik het ben. Maar dat is echt alsof je naar vreemden zit te kijken. Dat... Maar hij is wel heel dierbaar als ik je ja, sta... Ja, Hij ja, ja, heeft ontzettend veel plezier <laughs> gehad. Het was een beetje... Ja, rebellen. Met Bernie Bosch. Met Bernie Bos, he? Bosch. Heel veel improvisatie. Ja, ja, ja. ja. ja. Mensen de die werden jullie steeds uitnodigden. Korter. Theo van Gogh. Ja, we hebben... Loes Luca. Nou, hier, noem het maar op. We hebben natuurlijk heel veel afleveringen gemaakt. Dus Bunny... De scripts waren op een gegeven moment ook zo ongeveer. We hadden toen nog een fax. Ja, ik, drie zinnen wijs je nu aan. Doe nou eens een scriptje. En eerst was dat echt met tekstjes. En dan na een aantal maanden kwamen er dan een A4'tjes waarin, stond, waarin Anton en Co. Kennis maken met de Duitse herder. Dat oh, was ja. ongeveer het, het script. <lacht> en die Duitse herder, dat werd een heel verhaal. Het was dan een die je Duitser je ja. die herder was... En je kwam dan op een van meer in het bos. En dan, nou ja, dat was... <laughs> ja, het was een beetje een sweepertje, maar dan... Uh. Maar ja, het was een heel vast team. Wij waren ontzettend op elkaar ingespeeld. En uh, we hadden de hele... Bernie is een hele verlegen man. Ik was ook wel heel verlegen, dus dat was altijd heel onhandig. Maar zodra we dan die rare pakken aan hadden in dat dan ja dan ging dat gewoon. Was een verlegen man, ben een verlegen man... Wat is het echt? Nou, ik ben nu minder verlegen dan vroeger. Dat wel, maar... Uh... En waar heeft dat mee te maken? <laughs> Normaal moet ik hier hoe, 90, hoe euro op, 90 euro per uur voor betalen. <laughs> voor dit soort vragen. Ah, hou maar, op. zo. <laughs> uh... Uh, nou, ik heb niet zo'n heel groot ego. 90 euro maar trouwens. Ja, dus, ja dat valt mee. Hè? Ja. Ja, maar dat is ook maar een drie kwartier. <lacht> Dit duurt een uur. <lacht> ik heb niet zo'n groot ego. Ik mm, heb ook... Mm, nou... Nou ja, dat is het. Ik heb niet zo'n groot ego. En dan dus wel dus acteur ik... willen worden. Ja, ja maar dat, dat is, is een opmerkelijke ik... combinatie. Ja, maar ik geloof dat je daar heel veel mee kan verbloemen. Zodra ik op zodat ik op toneel sta, is dat een beetje mijn wereld. Dat ik dat pak aan en dan uh, ja, in, in dit geval heb je trouwens nauwelijks een pak aan. Nee. Ik zat nee. op rij 2. Oh, ja, ja. We hebben het over de ingebeelde zieken. Ja. Uh, was in 2009 ging het in première bij ja. de Utrechtse Spelen. Het stuk van Molière, 350 jaar oud. Een uh, ongelooflijk succes. Echt uitverkochte zalen, uh, uh, staande ovaties... En de kritieken waren helemaal zo goed niet. Er waren een paar... Uh, uh, no. Oh, het over de top. Ja, oké. Okay. Maar over het algemeen... Het is niet neergezamen. Nee nee. nee, nee, nee. Dat zeker niet. Maar goed, niet, die, de, niet alle critici waren eens Nee, duigend. nee. Um, en nu is er een uh, reprise. Ja. Jij speelt de hoofdrol. Ja. ja, is het zo, ja? Ja, tuurlijk. Okay. Je bent in elk geval bijna de hele tijd uh, op dat podium uh, te zien. Uh, ja. uh, Molière uh, heeft het geschreven en speelde zelf altijd ja. de hoofdrol. Dus ja. ook deze rol. Is dat dan nog iets waar je trouwens bij stilstaat? Van? Mm, ik weet het, maar nee, nee, nee. Want dat is toch wel iets? Ik realiseerde me dat ik dacht, goh, Molière zelf 350 jaar ja. geleden voor de zonnekoning... Ja. Dat, dat, dat is toch wel. En nu, Paul. Mooi. Ja. ja, de koningin dat is er niet heen. geweest. Dat zou nou mooi zijn. Dat weet je dat is, niet. Hè? Dat weet je niet. Nou, nee, nee daar sta ik niet zo bij stil. Ja, nu je dat zegt, denk ik, god ja, dat is waar. Bijzonder. Het is, wat het is bijzonder als je dat in de geschiedenis zou kunnen zien. Ja, maar nee, maar ja, dan kan je wel aan de gang blijven. Want uh, uh, hm. over het algemeen. Het Nederlands repertoire, gewoon heel oud en door heel veel mensen gespeeld. Dus in die geschiedenis... Uh... De ingebeelde zieken. Uh, in het kort even het verhaal. Voor de mensen die het niet kennen. Ja. ga ik nog vertellen. Ja. Uh, <laughs> er is een, uh, er is een, uh, een, een rijke man... Uh, die uh, zich ingebeeld heeft dat hij ziek is. Dat is een beetje zijn... Uh, ja, daar, daar houdt hij zich mee overeind. En, uh, die man is ook heel erg bang voor de dood. Huurt doktoren in, wat kwakzalvers zijn, die hem van alles voorschrijven. Uh, en het is heel snel duidelijk dat die man eigenlijk helemaal niet ziek is. Alleen, dat is zijn, zijn, zijn... Manier, van uh, manier van zijn. Van zijn. Uh, zijn dochters wonen nog thuis. Hij heeft een nieuwe, hele jonge vrouw uh, die... Ach, eigenlijk achter zijn geld aan zit. Er is een huishoudster die hij ingehuurd heeft om hem te verzorgen. Die heeft in de gaten dat zijn... Kijk het volgende? Ja. ja. is een jonge vrouw eigenlijk om zijn geld uit te Ik heb het ook gezien, hè? Ja, Dat scheelt. Hij wil zijn oudste dochter uithuwelijken aan een dokter. Want ik denk dat is makkelijk. Ik heb een schoonzoon die dokter is. Het kost me ten eerste minder geld en ik heb altijd iemand in huis. Waarvan ik nu denk... Hij gaat er dan blijkbaar van uit dat ze ook allemaal in zijn huis blijven wonen. Uh, die komen op bezoek. Die dochter van hem is erg verliefd op een ander. Die komt ook in huis en doet zich voor als de muziekleraar. Kortom. <laughs> nou ja, het, er is, is te uh, het is speeltezijn. Ja, ja, ja. ja. Uh, die man uh, denkt dat hij ziek is en die klaagt en die doet. En, en, en terroriseert zijn familie. Is ook wel, eigenlijk wel een hele lieve man. En uiteindelijk komt het allemaal goed. Hij heeft nog een broer ook, die zit ook in het huis. Uh, ze verzinnen, die broer en de huishoudster verzinnen, weet je wat. Je moet gewoon zelf dokter worden en dan komt het allemaal goed. Ja. Nou, dat wordt hij. En ik denk dat... dat nou houdt de voorstelling op. Dan is hij gelukkig, dan denkt hij, nou... En Molière schreef, schreef het in de tijd, eh, 350 jaar geleden... als een aanklacht ja. tegen de medische ja. wetenschap. Het zal ooit heel erg geëngageerd toneel zijn geweest. Maar met dat verhaal kom je tegenwoordig niet meer weg. Tenminste, dat hebben wij niet geprobeerd. Nee. Ik geloof dat er ooit o, is ooit dus een versie geweest... die dan heel erg ging tegen de... Uh, goeroes tegenwoordig en al die mensen die op tv uh, roepen dat ze mensen kunnen genezen maar ja, daar, dat, gelukkig heeft dat uh, in onze voorstelling uh, daar doen we niks mee want, ja. hoe zie jij het nu eigenlijk wat, wat, wat verbeeld je jezelf als je aan uh, deze personage begint want er moet iets zijn waardoor je het allemaal voor elkaar krijgt ja de tekst toch altijd je begint het script te lezen be ik begin altijd bij de woordjes, wat staat er en wat, ja, waarom zegt die figuur dat? Ja, dan gaat je fantasie aan de gang. En omdat dit meteen duidelijk was dat het een uh, toegankelijke voorstelling moet worden. Voor een voor, groot publiek? Voor een groot publiek. Uh, en de tekst vrij eenduidig is. Uh, ja, ga je fantaseren... Uh, en ben ik natuurlijk ook omringd door collega's... die zich ook nogal laten gelden. Ja. <laughs> Om zo maar eens, wat niet makkelijk is, wat lijkt niet makkelijk mij. Is. Dus Want je, je... staat er dan in een komedie naast uh, Loes Luca... Ja. Uh, vergeet Minnie en Maxi niet. Ja. Uh, die is vak natuurlijk... Uh... Ja. ja, je gaat met elkaar verzinnen. Het is ook wel grappig dat de eerste versie... in vergelijking met de versie die nu gemaakt is... is eigenlijk wat rustiger... Um, we zijn wat meer op het verhaal gaan zitten. En de eerste versie... Je zit dan met elkaar op een spoor... en de ene maakt een grap... en dan denk je, oh wacht even, maar dan mag ik... als Loes een grap maakt, dan denk ik... ho, ho, wacht even, oh. dan maak ik ook een grap. En dan denk Loes, oh maar dan maak ik nog, nog een grap. En voor je het weet, ben je eigenlijk alleen maar aan het... Opbieden. opbieden aan gekkigheid en drukte. En, uh... ja Wij spraken Jostie, de regisseur, ja. en die zei dat jij degene was... die toen bekend werd dat jullie uh, een reprise zouden ja. gaan doen... zei van uh, kom op, dan gaan we het nu toch even anders doen. Ja. En juist niet meer zo heel erg opbieden tegen elkaar. Nee. Ik ben op zich helemaal niet zo'n fan van de reprises. Ik... Je had er helemaal geen zin in. Ik had er eigenlijk helemaal... Nee. Ik had er helemaal geen zin in. Nee, en hoe dacht, gaat dan zoiets? We, ik heb het met heel veel plezier gemaakt. We hebben dat heel veel gespeeld. Er zijn heel veel mensen naartoe geweest. En dan op een gegeven moment is dat klaar. Dan denk ik, nou, ik heb... Uh, om maar een beetje te zeggen... Mijn artistieke voldoening heb ik eruit gehaald. En ja, dan, ga je ander, dan krijg je de kans om anderhalf jaar de tijd heb je om na te denken over zo'n voorstelling. En daar komt bij... als je eenmaal in zo'n voorstelling zit... dan... bescherm ik mij tegen de buitenwereld. Dus ik geloof... dat wat wij op dat moment aan het maken zijn... dat dat de beste manier is... waarop we dat aan het maken zijn. Um, omdat anders wordt gek. Mm -hmm. Want ik... Op een gegeven moment moet je zeggen: oké, okay, dat is het. Maar wat houdt dat dan in? Dan nou ja, dat je het ook wel eens wel twijfelt. Ik denk: is dit nou wel, is dit nou goed of niet goed? Nee, oké, okay, dat is het. Je wilt jezelf niet meer aan twijfelen. Nou ja, op een gegeven moment heb je een première en dan, zo'n ja, zo voorstelling neemt dan een bepaalde wending, waarvan ik tijdens de af ook wel dacht: mensen, mensen, ik hou erg van mijn publiek, maar dacht ik: wacht nou even, dit is niet zo heel erg grappig. Dit is misschien wel grappig. Oh, dat. En als je dan even geen grap maakte, dan viel je het stil. Dus dat, dat deden wij ook. De voorstelling maakte dat het, het publiek zat... van grap naar grap naar grap naar grap naar grap naar grap. Uh, en daar, daar hoef ik ook geen doekjes om te vinden... dat mensen in mijn directe omgeving uh, eigenlijk helemaal niet zo blij waren met die voorstelling. Jouw geliefden? Nou, bijvoorbeeld. Kinderen? Vrouwen? Nee, ja, mijn vrouw en kinderen en intieme vrienden die me goed kennen als acteur, die zeiden... En mijn vrouw zei, nou ja, Paul, dat nee, is hartstikke leuk. Maar dit heb ik je 15 jaar geleden ook al zien doen. Uh, en alleen ben je ingegroeid en ben je nog eigenwijzerder daarin geworden, maar... Ja, god. Dus daar ga je. En maar wat bedoelt ze dan precies? Waar... Nou... Uh, wat bedoelt ze dan? Het eenduidige amusement ambass maken. Ja, ja, ja. Waar niks mis mee is, helemaal niet. Want dat is een van de dingen. Dat, zo zie ik mijn uh, métier ook. Dat ik, ik heb ooit eens bij Kikassier uh, proestvoorstellingen gedaan. En dan stond ik, uh, een cyclus? Een cyclus. En dan stond ik stil tekst te doen waarvan ik eerst ook dacht, weet je, daar moet je mij niet voor vragen. Ik ben heel blij dat hij me daar wel heeft voor gevraagd. dat heeft mijn, mijn blik op mezelf en mijn mogelijkheden ontzettend verbreed. En ik vond het geweldig. Maar ik doe ook Buurman Borderval en Anton Gleuven en de ingebeelde ziek. En daartussenin, dat is eigenlijk mijn vakgebied. En je moet in de gaten houden dat je niet alleen maar... Ik wil dus niet alleen maar uh, Anton Gleuven en boordervollers en uh, argant spelen. Maar dat moet ook iets anders zijn. Uh, en dit soort werk kost mij verschrikkelijk veel energie. Ben ik... De komedie. Ja, dat is uh, eindeloos gemodder. En ook omdat zo'n script... dat is een soort basis waarop je het mee gaat doen. Als je een stuk van P. Widbels doet bijvoorbeeld... korter de bocht. Als je dan goed de woordjes zegt... dan ben je al een heel eind. Taak. Ja kwam ik hier niet mee weg. Dus dan ga je, ja, dan ga je modderen. Dan word ik een, uh, nou, soms een onaangenaam mens voor mijn omgeving omdat je dan het het neemt me zo in beslag. Je wilt dan meer dan alleen maar de amuseur ja, zeggen. Ja, maar, maar even, de, he, want de, je zegt heel veel belangrijke dingen. Aan de ene kant is het dus, het, het moet publiek trekken. Ja. Uh, uh, veel publiek. Ja. Uh, er werd in de tijd ook geadverteerd van de cast. Van ja, zuster, nee, zuster. Want ja. en Loes, Luca en Tjitske, Leidingga. Ja. De laatste genoemde uh, doet nu trouwens nee. niet mee. Wordt waanzinnig goed vervangen door heel, uh, heel adequaat, heel goed. Um, maar uh, dan roep je dat natuurlijk ook over jezelf af. Niet jij speciaal, maar als gezelschap. Ja, uh, ja dan komt dat publiek ja, ja. lekker een avondje uit. Ja, zuster, nee, zuster. Ja. En daar staat uh, uh, buurman, een boordevol, ook nog eens in zijn blootje. Ja. En met klisma behandelingen ja. en mini en maxi. Ja. Ja, dan... nou ja, want ik snap dat heel erg goed. Alleen word ik wel zachtgerijnig, want ik sta ook in hele kleine voorstellingen. Uh, die uh, zeker zo goed zijn. En zeker zoveel aandacht. Of andere collega's staan ook in geweldige voorstelling... waar dan geen hond naar komt. Ja. Dus dat, dat raakt mij dan als acteur... dat ik denk... Dus ik, ah, krijg maar daar heb jij grubeligs. geen uh, greep op. Nee. nee. Wat uh, bedoel je in nee, en, Nou ja, ja, precies. Want waar zit hem dat dan in? Trouwens, wat publiciteit betreft... ik heb jou eigenlijk nog nooit ergens gehoord of gezien. <lacht> Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat zal ook wel... mij. Ja, waarom dat... Dat weet ik niet. Ik ben niet zoveel op televisie, dus... Er is in Nederland niet zo. Ja, goh, goh. Er, is een heel, er is een hele... Als je niet... Dat is mijn idee, hè. Ja, Als je ja. niet op televisie bent, kent het grote publiek je niet. Uh, dan ben je dus voor de media ook niet interessant. Er zijn hele grote Nederlandse acteurs die je ook niet uh, in, uh, in allerlei programma's ziet. Die doen gewoon goed hun werk. Alleen lijkt het tegenwoordig om veel mensen naar binnen te halen, moet je een gezicht hebben waarvan mensen denken: oh, die ken ik van de tv, oh, daar ja. ga ik heen. Ik denk, nou ja, kijk even naar achteruit. Nee, dat was uh, <laughs> puberteitman Zwaardman. Ja, ik denk dat de mensen, ik denk, ik, ik denk soms wel eens dat er mensen op naam afkomen, opname afkomen en dan achteraf denken: oh, ik heb geweldige genoten. Hoe heet dat stuk? Oh, dat is van Molière. Hé, hey, dat is grappig. Dat. Ja. En zo maar die image jij, heb Maar daar moet jij dan dus uh, tegen opspelen. Want dat is dan het volgende. Ja, want, tegen opspelen hoe nou, nou ja, wat je net zei. Dan, dan, ik, ik hou heel erg van mijn publiek. Maar dan zit daar dat publiek. Dus de, 2009, hè, toen het stuk voor het eerst ja. zin was. En die beginnen eigenlijk al te lachen bij de eerste scheet. En ja. ik wil meer dan... Ja, het liefste. Kijk, als de grootste lach is... Als ik mijn rok om op mijn, mijn gewaad omhoud... En een plopper op mijn kont douw. Als dat de grootste lach is, de eerste lach... Dan denk ik, dat is jammer. Daarom ben ik blij met de reprise. Omdat nu, de, mijn, als ik mijn eerste lachje krijg, is dat op een tekst. En daar ben ik. Ja, ik wil nu zeggen. Dan ben ik je heel blij. Nou ben ik eigenlijk dan denk ik, oké, okay, nou mag je ook lachen als ik dat. Om die plop. Wil. Ja, ja. Want ik, ik vind, ik ben gek op comedies. En ik wil heel erg mensen plezieren. Maar ik vind ook dat het af en toe wel eens mag wringen. Of dat mensen. Nou, is nou misschien de ingebeelde zieke niet het, of het gelezen materiaal... Voor, maar het alleen maar lachen om lachen, dat vind ik niks. Nee. Ik heb ooit eens in een riptisch lokaal... dat was niet over van de voorstelling van mij, maar de voorstelling die daarvoor gerepeteerd... dat stond op, nog op een bord. De lach is nooit het doel. En dacht ik, oh ja, dat is waar. Mensen... Maar wat is wel het doel? Nou, dat de mensen ondanks zichzelf lachen. Dat er, dat er iets is, dat ze niet denken... Lachen. Oh, een keel in zijn bloot kon lachen. Oh, dat is ook lachen. Loes is altijd lachen. Dat is wel zo, maar niet <lacht> bij voorbaat. Want Loes kan ook dingen doen waar je niet om kan lachen. Dan moet je niet, en dan moet het publiek niet zaggerijnig worden. Nee, dan moet je denken, even hey, hip. Ja, um, ja. nou ja. En daarom is spelen eigenlijk het moeilijkste. Comedies is eigenlijk he, het moeilijkste met je wat er is, ja. Om dat goed te doen. Om dus... Het tempo te blijven dicteren, niet dat je de voorstelling uit handen geeft, zodat het publieke tempo bepaalt. Nee, wij bepalen het tempo. Dus voorstellingen hebben. gelukkig nu nog niet, maar de reeks hiervoor hadden we wel voorstellingen waarin constant onderbroken werd door open doekjes. Dan vind ik dat we iets verkeerd doen. Want, hey, maar hoe dan? Ja, om, ja dan, dan zitten we niet goed in tempo. Dan denken mensen: oh, er is gezongen, en dan klappen we. Denk ik, hoezo? Ja, dat is omdat er overal geklapt wordt. Op de tv komt iemand op en ik weet niet eens wie het is. Dan denk ik, ik ben dom, want iedereen in de studio staat zich waanzinnig gek te klappen. Uh, alles is, moet leuk, alles is klappen, klappen. Ik zie nog bij buurman worden, ja. ik weet niet hoe het komt. Maar. Ik denk als mensen, wacht nou even. <laughs> Kijk, uh, zet je, doe je oren nou eens open, doe je ogen eens open. Ga nou eens even rustig in die schouwburgstoel zitten. Uh, verbaas je uh, en laat je, laat je meevoeren in plaats van uh, klappen is van... Oude. Uh, ik heb ook ontzettend een hekel aan lijstjes. Nederland zit vol met lijstjes... Aan het eind van het seizoen, er staat mijn krant, die ik graag lees, ook al vol met lijstjes, en sterretjes, en bolletjes, en punten, en tomaten. En dan word ik helemaal gek van, denk Hou dat nou toch eens op, mensen. Want wat zegt dat? Iedereen wil als. Oh, je bent, vind je het nou jammer dat je niet in zo'n lijstje staat? Dan denk ik: Nee, vind ik niet jammer, want dat zijn. rotlijstjes. <lacht> mensen willen als indelen. Die willen weten. Ah, dat uh, voorstelling met vijf sterren, daar ga ik heen. Want je hebt vijf sterren. Dan denk ik, wat nou toch vijf sterren? Wie heeft dat bedacht, die vijf sterren? Heeft diegene die die vijf maar sterren... Maar toch gebruiken? is het gek, want het werkt zo. En dat weet je. En ja, maar het, daar moeten we vanaf. je het ook. Ja, dan maar hoe kom je daar nou vanaf? Want hoe dan krijg moet... je het dan voor elkaar? Dat... Mensen moeten we... Dat kan tegenwoordig niet, want we hebben een staatssecretaris van cultuur... die eigenlijk zegt, mensen gaan maar niet naar het toneel. Waar je helemaal gek van wordt. Dan denk je, wat doet die kerel daar? Weg. Weg daarmee. Uh, en die zegt, nou, dan, koop je, dan zet je toch een cd op je cd op? Uh, oh dus de grote gezelschappen waar je dus geen buil aan kan vallen mogen blijven bestaan. Alles is ingedeeld in, in, in lijstjes. Daar moeten we vanaf. De mensen moeten weer eigenwijs denken, wat wil ik zien? Waar gaat het over? Waar gaat het over waar ik vanavond aan ga kijken? Hé, hey, dat is interessant. Daar ga ik heen. En niet of Paul Kooi daar nou staat, want uh, ik doe dat nu. Maar daar zijn uh, tien andere acteurs die dat even prachtig kunnen doen. Nog even iets heel praktisch. Hè? Hoe vind je het zelf eigenlijk om de hele tijd daar in je blootje met dat gewaad? Het is een heerlijk kostuum. En altijd in mijn... Ik sta na de pauze tien minuten in mijn broodje. Nee, maar goed, dat, dat kostuum schijnt door. Oh, en is ik het zo? zou me ook zou me zo ongemakkelijk Nee, Nee, nou, dat denk ik helemaal niet bij na. En trouwens, dat is heerlijk. Okay. <laughs> uh, het nieuwsbulletin, Radio ja. 1, het is half acht. De Amerikaanse president Obama geeft over een half uur een verklaring over de situatie in Libië. De politiek leider van de Nationale Overgangsraad... heeft in Benghazi de opstandelingen gefeliciteerd... die de hoofdstad Tripoli in handen lijken te hebben. Waar kolonel Gaddafi is, is onduidelijk. Ooggetuigen hebben gepanzerde wagens zien vertrekken... uit zijn hoofdkwartier in Tripoli. Hij is mogelijk naar het zuiden gebracht om van daaruit door te vechten. Over de aftocht van Gaddafi zou onderhandeld worden. In Tunesië zou een vliegtuig klaarstaan. Als bestemming wordt gespeculeerd over Venezuela, Cuba en Rusland. Meer nieuwe ontwikkelingen zijn er niet op dit moment. Het Radio 1 journaal met een onderbreking. Als er ander nieuws is of nog meer nieuws, dan hoort u dat in het komende half uur of op de rest van de avond. We gaan ook nog even naar München-Klatbach. Daar zit Gerhard de Groot, want er wordt gehockeyed. Engeland, Nederland. Gerhard. Wedstrijd in evenwicht, 2,5 minuten en dan is het rust. Nederland nam het initiatief, de eerste 15, 20 minuten waren duidelijk voor het team van de bondscoach Paul van As. Nederland nam ook een voorsprong, al vroeg in de wedstrijd, na een minuut of zes. Billy Bakker, een schitterend doelpunt, voorbereid door Teun de Nooier. Met de backhand sloeg hij de bal in het doel, achter de doelman van Engeland. Dat is James Fair dit keer en niet Nick Brothers. James Fair was kansloos bij de inzet van Billy Bakker. Maar toen, na dat kwartiertje, 20 minuten, zakte het een beetje beetje terug bij Nederland. Er kwamen fouten achterin. En men liet uh, vlak uh, voor de rust, zeg maar, een minuut of vijf geleden, liet men de nummer tien van Engeland met Daly helemaal vrijstaan in de cirkel. En die had geen moeite om Jaap Stokman te passeren. Nee, Nederland zakt weg. Zakt weg in de wedstrijd die zo goed is begonnen. Die goed is begonnen met kansen en mogelijkheden. Zojuist zelfs een uh, strafcorner voor Nederland. Dat was dan in de fase dat Nederland wegzakte. Je dacht even, nou misschien kort voor rust nog op een voorsprong komen. Dat is mooi meegenomen. Maar die corner van Takema leverde niets op. Het is dus op weg naar die rust nog anderhalve minuut te spelen. 1-1 bij Nederland tegen Engeland. NTR brengt cultuur. Elke dag. En u luistert naar kunststof. Vandaag is Paul Kooi onze gast. We spreken over de ingebeelde zieken van Molière, die hernomen is. Uh, maar het is eerst tijd voor een nieuwe compositie van Tom America... voor wie het nog niet wist. Componist Tom America uh, werkt hard aan een uh, heel ambitieus project... waarbij hij zich laat inspireren door de interviews van Kunststof. Voor zijn eerste nummer koos hij de schrijver A.L. Snijders... daarna kader Abdullah... en nu verkoos hij schrijfster en filosoof Joke Hermsen. Ze was twee jaar geleden te gast in Kunststof... en we spraken over het belang van rust, vertraging, verveling... Aandacht en wachten. Luister naar stil de tijd. Die zucht naar activiteit. Activiteit. Plus, die hang naar materialisme en consumptie. Zijn het wel tegen? Vluchten uit werkelijkheid. Maar ook vlucht weg van het eigen denken. Dus ook weg van grote vragen van het leven en de dood. De stil de tijd. dacht... Voelen voor die wereld. Op een gegeven moment is misschien die planeet wel gewoon helemaal op. Maar dan houd de ras op te bestaan. Joke Hermsen, een compositie van uh, Tom America. U kunt een uh, langere versie van dit nummer de hele week downloaden op onze website radiokunststof.nl. Klik dan op het button cadeautje van Kunststof. Vond je het mooi? Ja, grappig. Maar het heeft ze gezegd. Het komt uit een interview, ja. die tekst. Wat ja. grappig. Dus wie weet wat er gaat gebeuren. Wat grappig, wat grappig, <lacht> wat grappig, wat grappig. Wat oh, grappig. Ja, ik wil het begrip. Voordat je het weet, sta je op muziek. Ja. Ja. Um, Paul Kooi, ja, we spraken net over... Ik, ik zei al dat we Jos Die ook hadden gesproken. Regisseur van de ingebeelde zieken. Uh, en hij zei ook, uh, uh, wat jij net eigenlijk ook aangaf... dat je een heel groot enthousiasme uh, bij het publiek tegenkomt... maar dat je uh, dat succes je ook wantrouwend kan maken. En dat je een staande ovatie altijd in twijfel moet trekken. Is, ja. het, is het zo sterk? Ja. Ja, ja dat moet je... In... Oh, moeten, moeten. Dat is, ik denk dat het voor acteurs heel goed is om je prestatie constant kritisch te blijven bekijken. En vooral als uh, avond en avond 900 man onmiddellijk gaan staan, om daar zelf als acteur ook stil te blijven staan. Van, wat betekent dat nou? Uh, is dat nou echt zo goed, of wat, wat, wat zijn we nou aan het maken? Maar ik kan me ook voorstellen dat de collega's van je zijn die zeggen... hou eens even op, we genieten van. Ja, nee, maar dat is ook niet dat ik er niet van geniet. Ik kan er ontzettend van genieten. Maar je moet iets... Nee, maar niet iedere collega zal dit op deze manier bekijken, toch? Is het dan... Nee. nee, dat is ook mijn idee. Mm -hmm. Maar er zullen mensen zijn, hou je mond van zinig te zeuren. Maar ja, dat is dan hun... Ik... Het mag nooit. Ik wil het mezelf nooit makkelijk maken. Dat is lastig. Dus in die zin ben ik heel erg lastig voor mezelf en voor anderen. Maar gemak, dat wantrouw ik. En dat is vaak heel. Dat is heel, vaak helemaal niet nodig. Maar dat, ja, dat is, Ik weet niet. Dat zal, het zit erin. Dat zit erin. Ja. Dat is precies ook wat Kees Deebetse over jou zegt. Goeie vriend van je. Uh, samen opleiding. Uh, Academie voor expressie, expressie in, kampen, ja, in, ja. in Kampen. Ja, Dat is dan een soort tussenstop. Hè, voor de mensen die niet echt durf te nou, zeggen dat ze voor het toneel... Nou, nee, maar, oh nee, maar de acclame van Kampen... Nou, nee, dat is niet. <lacht> het, is geen, het was een hele bijzondere opleiding. Uh, dat het, dat, de mensen die uiteindelijk daar gebleven zijn... die hebben echt voor die opleiding gekozen... en die zijn nu nog steeds... Al mijn lichting is nu nog steeds op allerlei gebieden in het theater uh, aan het werk. Kees Debes is directeur van het Schouwburg geworden. Alice Zandwijk, uh, Sylvia Wening uh, zit in Rotterdam, heel belangrijk. Uh, vis à vis Marianne ja, Maar Mijn niks de nadelen van die academie. Okay. Maar in jouw geval bijvoorbeeld was het toch gewoon zo... Nee, maar dat je eigenlijk gewoon acteur wilde worden, of niet? Je, je, werkzaam... Ja, maar komt, bij ons bestond het niet. Mijn, van huis uit, dat klinkt dan heel raar... maar moest ik ontdekken dat het vak toneels spelen bestond. Um, en daar dacht ik, oh, er bleken dus drie toneelscholen te zijn. Nou, dat waren voor mij een soort bolwerken, daar kwam ik helemaal niet... Uh, ik, ik dacht daar gewoon helemaal niet aan. En voor mij was dus wel... Ik heb zelfs nog een jaar op het CCS gezeten, het christelijk Cultureel Studiecentrum, dat bestaat nu niet meer, in Rijswijk wat voor mij een heel erg belangrijk jaar was, was een soort vormingsjaar. Zat je met z'n dertig in een kate en dat deed je... Kreeg je van alle, en niet van de minste les, spel en beeldvormen... maar ook maatschappij leren en blablabla. Van daaruit zijn we naar Academie express in Kampen gegaan. Dat was geweldig. Was... Ook oh, christelijk waarschijnlijk? Of het, niet? Was, ja, dat, want het CCS had ten doel om christelijke kunstopleidingen te maken. Want die vonden dat er voor hun uh, achterban geen opleiding was. Dus dat was een christelijk conservatorium... en Academie Expressie, in kunst. Allemaal in Kampen. Dat was een reservaat van studenten. En was jij van Christelijke Huis? Nee, ik ben katholiek, maar katholiek uh, in de zin... Wel naar de kerk? Nou, uh, ja, de nachtmis vroeg, want dan zit je achteraan. Dat wil je niet, maar hm. nee, voor de rest was dat niet dwingend. Uh, hm. Ik mocht geen misdienaar worden, of ik hoefde geen misdienaar te worden van mijn vader. Um... Dus die acclaim van expressie in Kampen was een heel belangrijke opleiding. En docenten daar zeiden, volgens mij moet je naar een zo gaan. Want dat ging heel lang goed, tot ik ook stage moest gelopen met kinderen in een gymzaal. Dat was al heel snel duidelijk dat daar niet mijn... Dus zat uh... geen leraar in jou? Nee, hoewel ik nu heel erg leuk vind om les te geven als me dat gevraagd wordt. Maar het maar... viel in elk geval op. Er dus zat een acteur in jou. En je had ja. dat zelf niet durven dromen tot dan toe. Maar ja, daar droomde ik wel van. Alleen had ik... Die jaren nodig om te denken, oké, okay, nu ga ik dat doen. Nu durf ik. Ja, dat heeft gewoon angsthazerij. Dat je denkt, ja, maar. Uh -huh. En op een gegeven moment denk je, oh nee. Nu ga ik dat durven. Bernie Bos zegt, het is de, de, de mimiek. Ik bedoel, de, de, uh, ik zal hem. Even, Heb je hem gesproken? Uh, ik, uh, ja, ik zal het letterlijk citeren. Als het moet, als het moet, heeft Hef, Paul het aan was. zijn mimiek genoeg. Grimas. Is dat hem... wie ik was? Wat is het dit nou? Nee, ja, dat is Anton heel flauw. Dat wij spreken elkaar. Hij, hij, noemt, hij, hij noemt jou een, een Hollandse Mr. Bean. <laughs> en, en memoreert ook nog een, een, een zesdelige serie. Een versman. Met elkaar, versman ja, over ja, ja, ja, een rijdende kerk. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Verhaaltjes zonder woorden. Ja, ja. Hoe voel jij je zonder tekst? Klopt dat? Heb je zelf ook dat vertrouwen in wat hij zegt? Van uh, als het moet, heeft Paul aan zijn mimiek genoeg? Ja, ik geloof wel heel. Ik ben heel erg opgevoed in Arnhem op, in het denken. Hè. Toneelspelen is denken. Uh, uh, er is ooit een uh, docent geweest die zei: Kijk, uh, heb je een voor met tekst? Maar als die. Lettertjes en allemaal los liggen. En die schuif je naar een hoek, heb je een klein stukje zwart. En het hele wit, daar moet je spelen. Die woordjes, dat staat er al. Dat moet je gewoon zeggen. maar? Nou, dat is een grap. Dus, um, dus je inbeelden. Ja, van binnen. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Van binnen praten. Den er denken. En ik, nou dat zie je, en ingebeelden zie ik ook. Ik kan wel met spullen. Ik heb mezelf op een gegeven moment moeten zeggen, nou gaan we niet altijd maar met requisite goochelen. Dus Terwijl Jos daar bijvoorbeeld wel heel erg blij mee ja, is. Ja, nee, natuurlijk. Dat jij dus altijd maar... met die dingetjes uh, ja. op de proppen komt. In ja. dit geval, wat was het ook? Dat de plopper, je. hè, de plopper. De plopper, de plopper, ja. plopper is uh, in de ingebeelde zieken en dingen geworden. En daar blijkt je heel veel leuke grappen mee te kunnen maken. Uh, maar. Daar kwam jij zelf mee? Ja. De beginmonoloog die is gelukkig teruggebracht tot wat het nu is, vijf minuten. In het oorspronkelijke script is dat uh, twee A4'tjes vol met rekeningen en opzommingen van ziektes. Wat hij er allemaal niet mee wil. Ja, en dan denk je, ja, daar, daar moet iets mee. Tenminste, dat denk ik dan. Want mm -hmm. ik vind die, die tekst vond ik niet interessant genoeg om alleen maar... Nou, dan gingen we schrappen, schrappen. En dan ga je op een gegeven moment proberen dat te verbeelden. Ja, dan scharrel ik een beetje door een keuken en denk ik... rectale verstuiving. Oh, een plopper. <laughs> nou ja, en dan blijkt de plopper ook... voor vele andere doeleinden <laughs> geschikt. Uh, ja, fantasie voor spulletjes. Uh. Zo, zo gaat dat. En je krijgt dus de mogelijkheid om... want het is dus wel in jouw geval beide. Het is en die taal en de spulletjes. Ja. Uh, en... Um, In deze voorstelling, je, bedoel je? Ja, maar ik geloof altijd wel, of niet? Nou, nee, doe ook doe een heel serieus toneel. <laughs> Want mensen zeggen, ga nou eens gewoon staan. Bij Proust moest je trouwens, dat zei je net al... Ja. dan moest je met je rug naar het publiek ja. toestaan, hè? Geweldig, ja. We hebben ook natuurlijk verschrikkelijk tegen, tegen ja. geageerd. Wat moet het nou? Daar ben ik toch niet voor een toneel. Maar uiteindelijk ja, was dat voor mij een openbaring. Dat je dus... Zonder zwetend en zoegend over het toneel te gaan, mensen ook aan boeien. Gewoon met de tekst. En dan mijn hoofd uh, opgeblazen tot enorme proporties. Maar dat, wat, daar ben ik, uh, Gikassius, nog altijd erg dankbaar voor dat hij het heeft aangedurfd om met mij dat te gaan doen. Dat dat het mij... heeft aangedurfd. Ja. Dat voelde dat zo? Ja, dat voelde zo. Want uh, ik denk ook heel erg in hiërarchieën. Dus dan zei, Toen zat ik nog vast bij het ro Theater. En daar speelde ook iemand als uh, Joop Keesmaat, uh, de man van de tekst en het woord. Dus toen gie en doe jij de vertellen? Dan zeg ik, nou nee, maar gie, je maakt een vergissing, dan moet je Joop vragen. Toen zei hij, ja, maar dat is, dan weet ik wel dat hij dat kan. Maar misschien, dat is een beetje, nou, doe jij dat nou? Nou, nou, nou, mopper, mopper. Nou, hoe moet ik dan? Uh, maar uiteindelijk was dat in mijn ontwikkeling gek, hè, want Je zegt belangrijk. net die die, al die. Ik heb een hekel aan lijstjes en hoeveelheden tomaatjes en ja, dat zo. Denk maar, ik zelf. ook Maar tegelijkertijd de ja. denk ik ja, precies, enorm. daar was een hekel. Aan. Ja, ja. ja. <laughs> Omdat je toch altijd maar één tomaatje scoort in jouw hoofd. Of je, helemaal geen tomaat. Nou. Nee, want ik ben ook wel trots op wat ik. Nee, nee, nee. nee je ik ben niet gewoon verrust... heel erg als je zegt: ja, maar mij moet je mij. Ja, dat klinkt dan nu zwaarder dan het is. Maar dat was wel in eerste instantie. Was ik, ik was, laat ik zeggen, ik was aangenaam verrast dat Guy mij dat toevertrouwde. Omdat dat in de. Ja, joh, als acteur. Ik als acteur, je bouwt ook een soort. Image, een ontzettend cliché op. En Dat je denkt: ah, oh, zo ben ik. Dan voel je je dan veilig nou, in. Nou, en een... hoe zag je jezelf? Nou, dan? lekker in de familievoorstellingen en. Uh... Als er een rol is, dat klinkt dan ook weer als er een rol is waarvan je denkt... waar moet je daarmee? Dan geef je die aan een palkooi en dan komt het wel goed. Dan maak ik er wel wat van. Omdat ik altijd denk dat ik de hoofdrol speel. Ook al speel ik de kleinste rol in mijn verbeelding, doe ik dat toch altijd de grootste rol. En dan ving ik me wel op toneel. Dat vind ik ook prettig om te denken... ja, maar hij staat niet in deze scène... maar mijn figuur komt waarschijnlijk toch op bladzijde 4 echt op. Uh, en dit klinkt heel erg als de ambachtsman die... Ja, maar dat soort dat zo denk ik ook hoor. Ik geloof nooit... Je moet voor je figuur opkomen. Mm -hmm. en als je alleen maar beperkt... En soms... Dat is namelijk nou niet dat ik bij elk stuk het gordijn dat ik daar weer sta. Maar ik vind wel dat je in de repetitie moet je proberen... Wat kan, die figuur, wat kan die figuur nou buiten wat de schrijver bedacht heeft? Waar, waarom is hij daar niet bij? Waarom staat hij niet te kijken naar die scène? Levert dat iets op? Soms levert dat niks op en soms levert dat ontzettend veel op. Dat bij een scène waar ik niet ingeschreven sta... een stukje waar ik toch aanwezig ben. Dat probeer ik en dat vind ik daarom repeteer je. Om te kijken, waar zit, waar, waar is de grens? Wat kan er? Wat is er mogelijk? Oh. Maar je had jezelf niet zo hoog zitten. Het was de... Nou ja, ik... Nou, nee, maar ik dacht niet dat ik dat leuk zou vinden, laat ik dat zo zeggen. Ik had dat boek nooit gelezen, ik had er wel van gehoord. We hebben het nog steeds over poes, toch? Ja, ja, ja, we hebben het ja. nog steeds ja. over poes. Daar uh, had ik wel van gehoord, maar ik had het niet gelezen. En ik dacht dat het een beetje hoogdravend was. En ik dacht, ach, dat is niks voor mij. Eh... Uh... Dus ja, ik dacht, ik ga, daar ga ik me niet prettig in voelen. Maar ik hoor daarin ook de hele tijd nog een beetje die houding... Uh, hoe je naar die academie ging voor, uh, door woord en gebaar. Van nou, acteur, ik weet niet. Alsof het no je nog de hele tijd, maar dat is dan volgens mij veranderd... dacht van nou... Um... Ja, dat... Ja. Kijk, ja. Dat heeft ook wel met zelfvertrouwen te maken. Dat mijn zelfvertrouwen op het toneel heel behoorlijk is, maar ja, dat ik denk, er zijn... Grotere goden. Ja, terwijl ik, terwijl ik denk, ja, ik, kijk, ik vind het ook leuk om tegen mensen op te kijken. Ik denk, dat is een geweldig acteur, zeg. Je ziet je, wel makkelijk talent. En dan in mijn hart denk ik, maar daar kan ik me wel mee, mee meten echt wel, zetten ons maar sterren over elkaar... en kijken wat er gebeurt. Maar het is een beetje, ja, misschien is het bescherming... van Veiligheid. Veiligheid is het, is het, wel, is ja. het ook. En het is een beetje een, ja, daar uh, moet ik zeggen... daar kom ik wel meer van af voor. Maar het is een beetje dat je een, een, een, jezelf een stempeltje opdrukt. Van, kijk, laat mij dat nou doen. Dan voel ik me daar uh, sanang in. En uh, die uitdaging heb je nodig, want dan blijf je hangen. Dan, dan blijf je... En Guy heeft dat gedaan... En, daar... en daarom is die rol uiteindelijk wel cruciaal geweest. Dat is, denk ik wel. Je ja. moet als acteur... Moet, je, moet, moet er moet je... iemand zijn die zegt, oh, nou ga jij... Je moet een mazzel hebben dat je mensen tegenkomt die zegt... Van, ja, dat ja. weten we nou wel, maar nu gaan we kijken wat is de andere kant. Uh... Ik ga jou heel ja. even onderbreken, want uh, er wordt nog steeds gehockeyd. Oh jee. Hoe is het daar in Mugen-Kladbach? Ja, je komt op een mooi moment. Je komt op een mooi moment. Vier minuten na rust krijgt Nederland een strafbal te nemen... omdat er een actie is van Loers op uh, Teun de Nooyer. Hij werd uh, opzij gezet. Er was geen twijfel mogelijk. Scheidsrechter Blasje uit uh, Duitsland Ze heeft gewoon een strafbal. En dat is uh, een uh, prooitje voor taken taken maar natuurlijk. 2-1 is het voor Nederland. Een minuut of uh, anderhalf geleden is dat allemaal gebeurd. Nederland dus in de tweede helft goed uit de rust gekomen... 1-1 was het bij die rust. Op dit moment 2-1 voor Nederland. Met de mogelijkheid voor Verga. Verga krijgt hem daar bij de bal. En dan komt hij terug bij de Nooier. En de Nooier legt hem op de stik. Op de stik van Billy Bakker. En die scoort voor Nederland. En zo is het. Binnen anderhalve minuut, binnen twee minuten. Van 1-1, 3-1 voor Nederland. Eerst een strafbal van Take Takema. En zojuist hebben we meegenomen de 3-1 van Billy Bakker. nadat. Uh, Verga, de middenvelder van Nederland, bakker in scoringspositie bracht. 3-1 voor Nederland, een uitstekend begin dus van de tweede helft. Wat een timing, Gerard de Groot. <laughs> Dank je wel. Uh, Paul Kooi, Ja, we spreken over het vak, hè? En, uh, en hoe, het kan, hoe het je kan is en is vergaan. Uh, hoe iemand die dacht, uh, acteur zijn, is dat wel wat voor mij, dan nu toch daar... Molière, de ingebeelde zieken. <laughs> ja. Via kikassiers die jouw proesli doen. Nou ja, en via vele, vele, vele, vele anderen andere ja, maar aan mij sleutelen en uh, werken. Maar, maar hoe, hoe we begonnen <laughs> dat jij zei... ja, die verlegenheid, dat wordt wel minder. Dat heeft natuurlijk ook hiermee te maken. Ja. En je wordt wat ouder. Dus uh, het toneel wordt... dat blijft alles een ontzettend ding in mijn leven... maar ik kan het ook wel relativeren. Ik denk ook wel, ja, maar het is ook mijn werk. Uh, ja, dat het is ook weer veilig, hè? Toch? Omdat dan zo... Want, want nou. dat zegt die goede vriend van je ook, uh, Kees Davis. Die zegt, Paul, is het type acteur dat wars is van enig stardom? Van het gedoe eromheen houdt hij helemaal niet? Het toneel is gewoon een vak waar je hard voor moet werken. En daar geeft hij zich... Helemaal aan over. Ja, oh, ik kan ontzettend genieten van uh, recepties en borreltjes en festiviteiten. Maar. En dat komt ook omdat ik die, die, die rol in het Nederlands toneel niet. Ik, ik heb geen column en het zit ook niet op tv. Dus. Dus dat trek ik ook aan, denk ik. Maar ik. Ja, nee, ik ja maar dat zijn altijd van. van die, ja, maar het zijn toch ja. van die heel ingewikkelde dingen, vind ik. Want ik denk dat dat wel de kern is. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken. Want je kunt wel zeggen. Ja, die media werken zo met uh, je kop op de televisie. Ja. En die vermalen derde lijstjes. Het zijn allemaal ergernissen die ik herken, trouwens. Maar het is natuurlijk ook wel heel veilig om te zeggen. van ik, ik speel wel mijn eigen uh, hoofdrol. Ik. ik uh, en. Dan moet iemand anders jou uitdagen. Terwijl je natuurlijk ook zou kunnen zeggen van... Uh, uh, hier is Paul Kooi. Ja, maar het dat zou probeer... wel eens de nummer één kunnen zijn ja, maar met dat de probeer... ja, door nee, dit jaar. Oh, hou op nou ja. over die prijzen. Daar nou, ga kijk, ik ook niks dan over zeggen. We nee, nee daar ga ik me over opwinden. Waarom doe... ga je daarover? Ach, ik... ik word er moe van. Als... Ik, word... ik had me eigenlijk voorgenomen om het er niet over te hebben... Ik had Wie het ook kan helemaal nou niet bepalen... bedacht om het erover te gaan. Nee. Doen, maar het ligt nu wel voor de hand. Wie kan nou bepalen hoe hard je toneel gespeeld hebt? Dat is leuk voor de mensen. Maar de... ach ja, ik gun het iedereen. Maar ik hoef het niet. Hou op. Ik Nee, ja, dat iedereen... iemand... ja, je... nee, Maar dat vind ik altijd grappig. Want nu als... raak mij... want ik denk, dat mag... het lijkt alsof je dat niet mag zeggen. Laat, dat, laat mij dat zeggen. Als ik dat okay. niet wil. Het deert jou echt niet. Ja, nee, dat deert mij echt niet. Al, al, als iemand. Als ik een, een dat... jury over twee jaar besluit. Dat jij voor Rainman, want je gaat Rainman doen met Jostie. Ja, het, het van de hypochonder naar, ja, naar het de van Man, Ja, Ik zou er niet blij mee zijn. Niet blij mee ik zijn. Zou zelfs. Niet blij mee zijn. Want kijk, als het publiek. Een, een publieksprijs, dan komt hier, dat hoor ik wel vaker, dan vind ik wel wat anders. Maar mensen die in het donker naar mij gaan zitten kijken met een boekje... en denken, oh, nu, heeft, nou, nu bevalt het me. Nu ga", dan denk ik, zo, daar moet het toch op. Dat, wat moet ik daar nou toch mee? Dat deed me niet. Dat wij Jaars en Zonnees vijf avonden in een uitverkocht carré hebben gespeeld... Dat, dat deed mij. Daar krijg ik kippenvel van. Dat we nu met de Molière avond aan avond weer, zelfs in de tweede serie met een vol huis zitten waar mensen denken... En dan nee, niet gelijk een open doekje bij de ploppen, nee, maar juist wel, bij gewoon, de tekst. dan gewoon die ja je voelt dat die mensen een geweldige avond hebben gehad. Dan denk ik, ja, nou, nou wil ik gaan zeggen, dat is mijn prijs. Denk ik, maar daar gaat het mij mee. Wat om. staat er op je tegel, Paul? Want dan maar, moeten we ook nog ja. even de tijd voor nemen. En er is niet veel <laughs> tijd meer. Zeg. Op mijn tegel staat, het komt goed, het komt goed, het komt allemaal goed. En het verhaal daarachter is? Ja, dat is... Uh... Dat is uh, voor mij en mijn geliefde een, uh, een veelzeggende levensmotto. Dankjewel. Het beste voor jou en je geliefde. Dankjewel. Zo dadelijk twee dingen op deze zender. Margreet Rijntjes is er weer in gesprek, in gesprek met advocaat Ines uh, Weski. Mooie avond. Dank meneer Kooi. Dit was aflevering 2334. 2334, jawel, morgen ontvangen wij modeontwerperen. Visser. Tot dan. Radio 1 hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. In Dronten groeit het Koningin Wilhelmina bos. Een groen monument voor dierbaren die overleden zijn aan kanker.